Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Een groep Israëlische militairen eist van de eigen regering... een wapenstilstand in Gaza in geel voor vrijlating van gijzelaars. 130 reservisten en dienstplichtigen ondertekenden een brief... die in handen is van Israëlische media. In die brief schrijven de militairen onder meer... dat er veel meer gijzelaars worden gedood bij luchtaanvallen... door het Israëlisch leger... dan dat er gered worden bij militaire operaties... In de brief roepen ze Netanyahu op om te werken aan een deal. PostNL krijgt voorlopig niet langer de tijd om post te bezorgen. De minister van Economische Zaken wilde de wet wijzigen... zodat postbodes in 2026 twee keer zo lang mogen doen... over het bezorgen van brieven en kaartjes. Nu is het 24 uur, maar dat zou dan naar 48 uur gaan. Maar de Tweede Kamer die ziet dat niet zitten. Daarom stelt de minister het wetsvoorstel uit. PostNL hoopt dat het plan later wel door kan gaan... want ze hebben het vaak druk... En André Hazes mag niet meer optreden onder de naam André Hazes van zijn moeder. Dat zegt het management van André tegen RTL Boulevard. Moeder Rachel wil dat hij zich voortaan André Hazes junior gaat noemen. De advocaten van André gaan nu uitzoeken hoe het precies zit met de rechten van de merknaam André Hazes. De zanger laat weten dat hij ontzettend aangeslagen is door deze actie van zijn moeder. En in Zalland zijn 300 mensen lid van een appgroep die alleen maar gaat over bier. De bedenker legt het uit. Ja, Eigenlijk is het heel simpel. Uh, je mag alleen maar foto's uh, posten van je eigen bier... En er mag niet in gepraat worden, niks, geen filmpjes. Uh, ja, eigenlijk verder niks, alleen die foto. Ja, wie toch een stukje tekst of iets anders stuurt, die wordt eruit gegooid. Een paar vrienden begonnen de appgroep op een vrijdagmiddag aan de bar. Maar het fenomeen begint nu wel een beetje uit de hand te lopen. Met zelfs een eigen feest. Ja, we zijn in 2022, na corona eigenlijk, hebben we dat weer opgestart bij Café de Slinger in Weijer. En uh, hebben een feest georganiseerd met uh, bijbehorend merchandise, inderdaad aan aanvoedersbanden tot aan petjes, tot aan bieropeners... en dit jaar inderdaad onze, onze eigen bier. Dan nog het weer. Vanavond vooral in het zuiden en oosten flinke kans op regen. Morgen een mix van zon en wolken en het wordt maximaal 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden op de weg te melden op dit moment. En tot zover de AWB Verkeersinformatie.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 In dit radioprogramma ga ik alleen of met gasten alle aspecten van de popmuziek verkennen... Bij weer een uitzending van Pop Boulevard. Het radioprogramma met leuke en interessante verhalen en feiten uit en over de popmuziek. We gaan het vanavond hebben over Joe Jackson. Volgens mij een heel groot muzikant die steeds de vernieuwing opzoekt. We gaan een sneltrein vaart door zijn hele oeuvre heen. En hopelijk kunnen jullie na deze twee uur beamen dat Joe Jackson een groot muzikant is die steeds weer nieuwe wegen opzoekt. Joe Jackson arriveerde midden in de stormloop van boze jonge mannen aan het eind van de jaren 70 en vestigde zich al snel als een van de grote onvoorspelbare talenten die opkwamen tijdens een nieuwe wave van de rock. Afhankelijk speelde hij een nerveuze, door punk geïnspireerde poppenrock, zijn doorbrek Is You Really Going Out With Him combineerde een soepele melodie met stekelige teksten en de hele van I'm a Man die we net hoorden evenaarde de clash. Jackson ging daarna verder met Reckay en Jump Blues... voordat hij zich vestigde in het liedjes schrijven van Night and Day. Ontworpen als een eerbetoon aan Cole Porter... had Night and Day een strakke, bespikkelde glans... en Stepping Out en Breaking Us Into geleden in 1982 de ether in en er werden hits die Jackson de ruimte gaven om zijn muzen... in de daaropvolgende decennia te blijven najagen. Will Joe Jackson pop nooit heeft opgegeven... werkt hij vaak aan projecten... die ver van de mainstream aflagen. Zoals verschillende sets klassieke muziek... een tribute album uit 2012... aan Duke Ellington... en What a Record... een verzameling musical-muziek... die onlangs is geschreven onder de naam Max Champion. Dit album draaien we... het eind van het programma nog uitgebreid. Kortom... een groot muzikant... die steeds... Andere wegen opzoekt en vernieuwing zoekt. We begonnen deze uitzending met Luke Sharp van zijn eerste gelijknamige album Luke Sharp. Je kon goed horen dat Joe Jackson toen door de punk en new wave is geïnspireerd. Van hetzelfde album nu Is She Really Going Out With Him zijn eerste grote single.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 Take him home tonight Is she really going out with, with him? God, my eyes Don't deceive me There's something going on Hij werd geboren als David Ian Jackson op 11 augustus 1954 in Engeland. Zijn ouders ontmoetten elkaar toen zijn vader bij de marine zat en zijn moeder werkte in de pub van haar familie in Portsmouth aan de zuidkust van Engeland. Joe groeide op in armoede en had last van astma dat voor het eerst werd vastgesteld toen hij drie jaar oud was en aanvallen veroorzaakte die hij tot in zijn twintigste jaren aanhielden omdat hij niet kon sporten ging hij studeren in boeken en uiteindelijk in de muziek. Op zijn elfde begon hij met vioollessen en later studeerde hij pauken en hobo op school. Zijn ouders gaven hem een tweedanspiano toen hij nog maar een tiener was... en hij begon lessen te nemen en besloot al snel dat hij componist wilde worden als hij groot was. Hij speelde slagwerk in een studentenorkest in de stad... Maar zijn sociale omgeving was meer ontvankelijk voor populaire muziek dan voor klassiekers. Geïnteresseerd in jazz vormde Jackson een trio en op 16-jarige leeftijd begon hij te spelen in pubs, zijn eerste professionele optredens. Hij vormde al snel een band en in augustus 1977 speelde hij zijn eerste optreden als leider van de Joe Jackson Band, zingend en keyboardspelend. Jackson toerde met zijn band van de herfst van 1977 tot de lente van 1978. En het geld dat hij daarmee verdiende stelde hem in staat om naar Londen te verhuizen... en zijn album in de Studio in Portland op te nemen. Hij begon demotapes te verkopen en werd gehoord door de Amerikaanse producer David Kersenhama... die namens A&M Records op zoek was naar talent. Hij regelde dat Jackson in augustus 1978 een contract tekende waarna ze onmiddellijk Jacksons album opnieuw opnamen. Het was al snel klaar en aan het eind van de maand begon de Joe Jackson Band aan een uitgebreide nationale tournee. Ondanks zijn klassieke opleiding en achtergrond, waarin hij veel soorten popmuziek speelde in pubs en clubs, was Jackson oprecht gecharmeerd geraakt van de punk- en de nieuwe wezenbeweging aan het einde van de jaren 70 in Engeland. Met name de energie en de eenvoud van de muziek en de uitgesproken toon van de teksten. Jackson had er geen moeite mee om deze elementen in zijn eigen muziek te verwerken. In 1978 bracht Joe Jackson zijn eerste single uit... Is She Really Going Out With Him? Een ritmische ballade waarin de zanger zich afvraagt... waarom mooie vrouwen zich aangetrokken voelen tot gereden... en zich zorgen maakt over zijn eigen tekortkomingen. De plaat haalde afhankelijk de hitlijsten niet... Maar Jackson en zijn band bleven toeren in het Verenigd Koninkrijk en begonnen zo de aandacht van de pers te trekken. Luke Sharp, zijn debuutalbum, volgde in januari 1979 en in maart brak het door in de hitlijsten om uiteindelijk onderaan de top 40 te eindigen. Jackson bleef continu uh, toeren, maar had toch tijd en inspiratie gevonden om sneller vervolg te maken op Luke Sharp. En zijn tweede album, I'm the Man, werd uitgebracht in oktober 1979. Dit was in de Verenigde Staten geen succes, maar in Engeland was het een heel groot succes. Zeker door de twee singles I'm the Man en It's Different from Girls. Naar deze twee nummers van de gelijknamige album I'm the Man gaan we nu luisteren. Dus als eerste It's Different from Girls en daarna I'm the Man. Ook weer goede voorbeelden van New Wave. Oktober 1980 werd het album Beat Crazy uitgebracht. En liet zien dat hij uitzienlijk dieper in zijn reggae en ska invloeden dook. Het was een relatieve teleurstelling op commercieel gebied. Omdat er eigenlijk geen echte hits op stonden. Beat Crazy was bedoeld als een stilistische afwijking van Jackson's eerste twee albums. Dus minder op de nieuwe wave en meer popachtige nummers. Maar zoals hij zich herinnerde miste de band een duidelijke richting tijdens de opname en legt uit waarom. Het stereotype moeilijke derde album, waarop we probeerden de formule een beetje te veranderen zonder precies te weten hoe. En het is donker dan de eerste twee en de invloed is meer uitgesproken. De Joe Jackson Band speelde een maandenlange tenor van oktober tot november in Engeland, gevolgd door een maand in Europa van november tot december. En daarna enkele data in de Verenigde Staten. Daarna ging de band weer uit elkaar. We luisteren nu naar het nummer Beat Crazy van het album Beat Crazy uit oktober 1980. Ja. Jackson, die ziek was na meer dan twee jaar van voortdurende tournees, trok zich terug in zijn ouderlijk huis waarin hij zich verdiepte in de jump blues van de jaren 40 ster Louis Jordan. Hij richtte een nieuwe band op in de stijl van Jordan's Tympany V met heel veel uh, hornblazers. Het is uh, Jacksons vierde studioalbum en het werd uitgebracht in 1981 en is een verzameling van covers van klassieke swing- en jump blues nummers uit de jaren 40. Het titel van het album is Jumping Jive en dat is ook geschreven door Cap Colloway. Van het album gaan we nu Issue is or Issue Ain't My Baby horen.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 Het jaar erop onderging hij er meer persoonlijke veranderingen. Hij en zijn vrouw gingen scheiden en hij verhuisde naar New York City, waar hij nieuwe muzikale richtingen begon te verkennen, met name de salsa en de klassieke songwriting stijlen van Gershin en Cole Porter. Het resultaat was Night and Day, uitgebracht in juni 1982, Jacksons eerste album dat zijn keyboardspel centraal stelde in zijn muziek. Hij reilde nieuwe wave rock in voor pakkende pop, jazz, salsa, dance hybride. En Stepping Out werd een hele grote hit. De titel van het album is afkomstig van een liedje van Cole Porter, Night and Day. De LP kant heeft een dagkant en een nachtkant. En zoals gezegd, het bijzondere aan dit album is dat het werd opgenomen zonder gitaarwerk. We gaan nu uh, achter elkaar Stepping Out, Breaking Us Into en Real Men horen. Real man gaat over een echte man die zich onderscheidt. Hij onderscheidt zich van homo's, van lelijke mannen, van slappe mannen, slechte geklede mannen en ongemaneerde mannen. Hier komen drie nummers van het geweldige album Night and Day uit 1982. Say So Jackson rondde de Night and Day tournee af in mei 1983. Hij was gevraagd om een nummer te schrijven voor Mike Murder, een film geschreven en geregisseerd door James Bridges met David Winger in de hoofdrol. Jackson schreef uiteindelijk een handvol nummers en een paar instrumentale stukken die in september werden uitgebracht op een soundtrack album. Helaas heeft het album nooit veel gedaan en in deze uitzending draaien er ook geen nummers van. Wel staat het op de lange Spotify playlist, waar ik in de tweede uur wat meer over zal vertellen. In 1984 keerde hij terug met Body and Soul. Een opvolger in stijl van Night and Day. Maar wel iets met een meer rhythm and blues inslag. En het was opnieuw een commercieel succes. En ik draai tot aan het nieuws en de reclame. You can't get what you want till you know what you want. Happy ending. En be my number 2. Tot zo!